...mensen zich um, ja, kunnen verbazen over uh, hun vertrouwen in, in de rechtspraak uh, kunnen verliezen. Uh, ik kijk even mee op het de beeld. Ik weet, ja, de zitting wordt geopend. Uh, de voorzitter van de rechtbank de die de gaat beeld. nu het vonnis voorlezen. We luisteren even mee. Het was 6 september 1963 toen u was geboren in Venlo. En het adres dat u hebt aangehouden was Binnenhof 1A in Den Haag. Het is de laatste keer dat ik dat aan u hoef te vragen... Maar dat is juist. De microfoon U hoort het niet? Nee. Ik heb alleen maar de personalia... Met Checken van de personalia gebeurt de de elke de keer aanwezig. weer bij elke zittingsdag. Bilders is inderdaad geboren in Venlo. En, en enkele benadeelde partijen staat ingeschreven zelf. op het Binnenhof. Dat is zijn adres in deze rechtszaak. Vandaag doet de rechtbank uitspraak in uw zaak. Het volledige vonnis, dat veel langer zal zijn dan de samenvatting die ik ga geven... is straks te lezen op rechtspraak.nl. U kunt eh, ook een uitgebreid schriftelijk exemplaar... Bij voorlichting bekomen. Het, vlak het, de het volledige, van... volledige vonnis voor de uh, komt op internet te staan. Maar ook hier wordt het de belangrijk de pers, in de samenvatting. die de, verhaals, de rechtbankvoorzitter van Oosten gaat voorlezen. hoe die dat precies heeft opgeschreven. Want of het nou een veroordeling wordt of vrijspraak. mensen zullen de willen weten. Uh, wat precies de, de motivering is om tot een veroordeling of tot een vrijspraak te komen. Uh, mensen willen begrijpen waarom er vrijspraak volgt. Uh, afhankelijk daarvan uh, ja, zullen de reacties heftiger zijn of niet. De raadsman heeft als verweer gevoerd... dat de dagvaarding op punten gedeeltelijk dus nietig is. Eén bezwaar richt zich tegen de tekst luidende althans woorden van die strekking. Dat tekstgedeelte zou te vaag zijn... en de verdediging belemmeren in haar werkzaamheden. Daarmee is de rechtbank het niet eens. Zo'n toevoeging is immers gebruikelijk. En het is wel duidelijk wat het Openbaar Ministerie met die woorden wil bereiken. De bedoeling is dat kleine verschillen in uitlatingen... die aan u, verdachten, zijn toe te rekenen... kunnen worden meegenomen in de beoordeling. Als ze kunnen worden toegerekend, uiteraard. Door zo'n wijziging, door zo'n toevoeging... wordt het wezen van de verwijten niet aangetast... en wordt de verdediging dus niet in zijn werkzaamheden geschaad. Ook anders dan de raadsman vindt de rechtbank... dat de manier waarop de film fitna is te lasten gelegd niet onduidelijk is. De verdediging daartegen is zeer wel mogelijk. Of in de film Fitna, zoals die is te lastig gelegd... uitingen worden gedaan die niet aan u zijn toe te schrijven... is een heel andere vraag dan een kwestie van bewijs. En daar kom ik straks over te spreken. Het verweer dat de delen van de dagvaarding niet geldig zijn... Wordt dus verworpen. De rechtbank zal de officieren van justitie niet ontvankelijk verklaren voor een uitlating die twee keer in de dagvaarding voorkomt. Dat wil zeggen dat de herhaling niet meer wordt meegenomen. GELUIDEN. Een volgende vraag is: de herkomst van de uitingen die aan u te lasten zijn gelegd. De rechtbank vindt dat inderdaad voor het grootste deel die uitlatingen aan u kunnen worden toegerekend. In uw laatste, uw allerlaatste woord, hebt u zelf gezegd... dat u dit de te last uitlatingen als politicus hebt gedaan. Bovendien zijn het opinie -stuk in de Volkskrant... en de internetkolom met deel 2 volgens uw raadsman van uw hand... Enkele teksten verschenen al op aan u en aan de PVV te linken websites. En de uitingen, zoals te last lasten gelegd, passen bij uw eigen statements die u in dit proces over de islamisering van Nederland en Europa hebt gedaan. Twee teksten die u zou hebben uitgesproken, hebt u ontleend aan anderen, te weten. Falachi en Israëli. Dat zijn citaten die u zich eigen hebt gemaakt. Dat deed u bijvoorbeeld door te zeggen dat u het met die citaten eens bent. Alles tezamen is een voldoende bewijs dat de uitingen van u afkomstig zijn... of, zoals ik al eerder zei, aan u kunnen worden toegeschreven. Er zijn ook uitlatingen die de rechtbank niet aan u toeschrijft. Als namelijk niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld... dat teksten inderdaad door u zijn uitgesproken... moet dat consequenties hebben. Wel nu, wij rechters zijn niet uh, van oordeel dat dat geldt voor een tekst... omdat het een samenvatting is door een journalist van een uitlating uit een zogenaamd gemeenschappelijk persdienst-interview. Ook twijfelen wij bij een tekst op de website van de Wereldomroep. Voor die twee teksten volgt dus Vrijspraak. Hoe zit het met de film Fitna? Is de film van u afkomstig of aan u toe te schrijven... Jawel, zo concludeert de rechtbank, want... in de aftiteling van de film is te zien dat het scenario van Geert Wilders is. En aan het eind van de film zien we een film van Geert Wilders. Ook het interview in het dagblad De Limburger, u vertrouwt, draagt bij tot bewijs. Want daaruit kan worden afgeleid dat u verantwoordelijk bent voor de film. Nadat eenmaal is vastgesteld... welke uitlatingen aan u kunnen worden toegeschreven... komt een andere vraag aan de orde. Namelijk de vraag of bewezen kan worden... dat die feiten, die uitlatingen, strafbare feiten opleveren. Er zijn vijf strafbare feiten aan u te lasten gelegd. In variaties. Groepsbelediging, aanzetten tot haat en discriminatie, kort gezegd. Allereerst bespreek ik de bewijsvraag over de groepsbelediging. Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad... heeft in het intussen bekende gezwelarrest uitgemaakt... dat het zich beledigend uitlaten over iemands geloof niet strafbaar is. De uitspraak is van later datum overigens dan de beschikking van het hof... de bekende artikel 12 beschikking. De Hoge Raad citeert in dat gezwelarrest... en citeert dan met name de wetgever. Het citaat luidt als volgt. Alle, zelfs felle kritiek op opvattingen die in een groep leven... of kritiek op het gedrag van hen die tot de groep behoren blijft buiten het bereik van het strafrecht. Dit aan duidelijkheid weinig te wensen overlatende arrest... neemt de rechtbank tot uitgangspunt. De rechtbank heeft de uitlatingen getoetst aan dit arrest... en nauwkeurig bekeken, naar de, de, bekeken welke woorden zijn gebruikt... en hoe ze zijn vervat in de tekst. En zo op de keper beschouwd blijkt dat geen van die uitlatingen... kritiek levert op mensen zelf. De kritiek richt zich kennelijk tegen het geloof. En daarmee is ten aanzien van groepsbelediging een vrijspraak aangewezen. Ik zal nu ingaan op de feiten 4 en 5. Aanzetten tot haat en discriminatie van niet-westerse allochtonen en Marokkanen... wegens hun ras. Ik haal dus de achterste feiten naar voren. Over die feiten kan ik overigens kort zijn. Die uitlatingen zien namelijk, naar ons oordeel, niet op ras. En dat betekent dat een belangrijk bestanddeel wegvalt... en ook vrijspraak op deze punten moet volgen. En zo kom ik... Al snel toe aan de delicten aanzetten tot haat en discriminatie van moslims wegens hun godsdienst. Althans heb ik dat onderwerp, ik mag wel zeggen, vrij, vrij snel afgesloten. Ik kom toe aan de feiten 2 en 3. De rechtbank heeft de te lasten gelegde uitlatingen, waaronder ook de film, één voor één beoordeeld. Daarbij heeft de rechtbank gekeken naar de uitlating op zichzelf... en naar de samenhang met de rest van het artikel waaruit het citaat afkomstig is. De rechtbank heeft ook gekeken naar de context... waarin de uitlating moet worden geplaatst. Onder de context kan bijvoorbeeld worden verstaan het maatschappelijk debat. De rechtbank hanteert dus een ruime context... Ook hier geldt dat de kritiek op godsdienst geoorloofd is. Voor een groot aantal uitlatingen oordeelt de rechtbank... dat deze gaan over de islam... en daarmee niet aanzetten tot haat tegen mensen... of tot discriminatie van mensen. Conform ook het gezwelarrest. Soms blijkt dit uit de uitlating zelf... maar als gezegd ook uit de samenhang met de rest van het artikel... Een voorbeeld van een van deze uitlatingen geef ik u. De tsunami van een ons wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan worden toegeroepen. Terugkomend op wat ik zojuist heb gezegd: dit soort frasen leiden tot vrijspraak in het licht van wat ik heb gezegd. Van een aantal uitlatingen zegt de rechtbank dat deze mogelijk kunnen vallen... onder aanzetten tot discriminatie. Een voorbeeld daarvan is... de grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen. Enkele andere uitlatingen hebben globaal gezien dezelfde strekking. Wij vinden echter dat deze citaten toelaatbaar zijn vanwege de context van het maatschappelijk debat waaraan u als politicus hebt deelgenomen. In Nederland werd op het moment dat u die uitlatingen deed veel gesproken en intensief gesproken over de multiculturele samenleving en immigratie. U stelde met uw uitlatingen naar uw mening maatschappelijke problemen aan de orde. Die uitlatingen gaan echter niet naar ons oordeel zover dat ze over de grenzen van het toelaatbare heen gaan. Dat leidt dus ook tot vrijspraak. Een volgende aparte bespreken-uitlating is de volgende. De demografische samenstelling van de bevolking... is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant... Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin... moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in het hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren... zullen alle andere punten uit mijn programma voor niets blijken te zijn. Over deze uitlating oordeelt de rechtbank dat deze, gelet op de gebruikte woorden... weliswaar grof en denigrerend is. Grof en denigrerend is, maar niet opraaiend. En niet aanzet tot haat of discriminatie. Daarom moet toch vrijspraak volgen. Nog een uitlating bespreek ik apart. Ik heb goede bedoelingen. We laten iets gebeuren waardoor dit een totaal andere samenleving wordt... Ik weet ook wel dat er over een paar decennia... nog geen islamitische meerderheid is. Maar het groeit wel. Met agressieve elementen. Imperialisme. Loop over straat en zie waar het toe leidt. Je voelt dat je niet meer in je eigen land leeft. Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen. Er zijn straks meer moskeeën dan kerken. Einde citaat. De rechtbank oordeelt hierover dat de indruk wordt gewekt... dat de toename van het aantal moslims in Nederland... negatieve gevolgen heeft voor de samenleving. En vervolgens wordt gezegd, er is een strijd gaande... en we moeten ons verdedigen. Dat heeft een opruijend karakter. U heeft zich daarmee niet tegen maar op de grens van het strafrechtelijk toelaatbare begeven. Maar in de samenhang met de rest van het interview... waarin wordt benadrukt dat u zelf niets tegen moslims hebt... maar wel tegen de islam... komen wij toch tot de conclusie... dat er geen sprake is van aanzetten tot haat tegen mensen. En evenmin is er sprake van discriminatie. Gevolg zal zijn vrijspraak. Dan kom ik nu toe aan het bespreken van de film Fitna. Een volledige beschrijving, althans een beschrijving uh, van die film... kunt u beter nalezen in dat schriftelijk vonnis of op internet... want ik beperk me daarbij... Eveneens vindt u in het uitvoerige vonnis uh, een beoordeling van de beelden uh, en de opbouw die in de film plaatsvindt en de ondersteunende muziek die ten gehoor wordt gebracht. U kunt dat verhaal in het vonnis nalezen. Er komen passages in de film voor die de suggestie wekken dat door de toename van moslims in Nederland gewelddadigheden en criminaliteit zullen toenemen. En daarmee ontstaat het risico dat de film kan aanzetten... tot gevoelens van haat tegen moslims. Dan komt de context aan de orde. En over de context overweegt de rechtbank het volgende. In de periode waarin de uitlatingen zijn gedaan... speelde de multiculturele samenleving en immigratie... een prominente rol in het maatschappelijk debat... Een zin die u mij al eerder hebt horen uitspreken vandaag. U heeft zich als politicus in de te lastiggelegde periode... In, in uw uitlatingen, in het publiek debat... als een fanatieke bestrijder van de in uw ogen kwalijke islam laten zien. U heeft zich hierbij op kwetsende en ook chockerende wijze uitgelaten...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 Uh, op de aanklacht uh, dus geen haatzaaien, geen belediging, geen discriminatie van moslims en ook geen discriminatie of haatzaaien ten aanzien van Marokkanen of uh, niet-westerse allochtonen. Totale vrijspraak voor Geert Wilders. Uh, zijn uitspraken mogen dan af en toe wel grof of denigerend zijn, maar binnen de context, zegt deze rechtbank, uh, ja, kunnen we ze niet als strafbaar betitelen. We zien nu Geert Wilders, die zwaait naar boven naar de publieke tribune, er werd... Um, Geapplaudiseerd door uh, de aanhang van uh, Wilders. Uh, Kamerleden ook die op die publieke tribune zitten toen uh, de rechter uiteindelijk tot de slotsom kwam van die vrijspraak. Ik, zie, uh, ik zag net Geert Wilders ook even zwaaien naar boven. Uh, de raadsman Bram Moskovic schudde hem de hand. Wilders kan opgetogen naar buiten gaan en uh, ja, die zal absolute verklaring gaan afleggen dat het... Uh, dat de vrijheid van meningsuiting uh, heeft gezegevierd uh, in dit proces. Ja, Jeroen, als je reacties hebt, dan horen we dat er, natuurlijk onmiddellijk van je. Nog even, hè? dus nergens, zegt de rechter, over de grenzen van het toelaatbare gegaan. Verbaas je dat? Verbaas je deze algehele vrijspraak? Ja, ik uh, ga daar niet over natuurlijk. Nee. Uh, de, de rechter uh, spreekt, spreekt recht... Um... Kijk, de rechter die beoordeelt al deze uitspraken in de context. En hij zegt um, uh, in het kader van het publieke debat... Wilders is een politicus, kan Wilders uh, uh, redelijk ver gaan... en hij heeft zich niet buitensporig, onnodig buitensporig gedragen. Um, het is af en toe grof of denigerend, ja. maar uh, niet strafbaar. En zo simpel is het uh, volgens deze uh, rechtbank. Goed. Jeroen de Jager, dank je wel voor zover. We horen later nog van jou. Eens maar eens eventjes naar Peter Reewinkel... burgemeester van Groningen, maar ook staatsrecht geneerde. Hij heeft meegeluisterd met het vonnis. Meneer Reewinkel, goedemorgen. Als het goed is, zouden wij dus nu naar meneer Reewinkel gaan. Maar ik begrijp dat wij nog geen contact met hem hebben. Dat wordt nu naastig gezocht. Misschien kunnen wij nog even terug naar uh, Jeroen de Jager. Jeroen. Even ja, dan nog terug zeker. naar jou. Um, want er waren wel, laten we het dan maar even op de deskundigen uh, houden... De deskundigen die rekening hielden met misschien toch een veroordeling... op een bepaald aantal punten. Waarom hield ze daar rekening mee? Ja, ja, Je had kunnen redeneren, bijvoorbeeld... Uh, Wilders is onschendbaar in het parlement. Daar mag hij alles zeggen. Ja. Um, en dan vervolgens buiten het parlement zou je kunnen redeneren. Een politicus heeft juist extra op zijn woorden te letten. om geen maatschappelijke onrust te veroorzaken. Nou, er de waren deskundigen die vonden dat uh, vanwege die redenering. Uh, en, en, en ook al zijn uitspraken in samenhang genomen. dus niet geïsoleerd apart, maar de uitspraken opgeteld bij elkaar. kan je redeneren dat Wilders wel degelijk. Uh, beledigend ten aanzien van uh, moslims is nee. geweest of haat heeft gezaaid. Nou ja, Die redenering volgt deze uh, rechtbank niet. Deze rechtbank zegt steeds uh, ten aanzien van belediging en haatzaaien... zeggen ze Wilders heeft het vooral gehad over de godsdienst... en over de Koran, het boek, en niet over de mensen... Want dat is nodig bij haatzaaien en belediging. Dan uh -huh. moet je rechtstreeks op de man, op de moslim spelen. Dat heeft Wilders volgens deze rechtbank niet gedaan. Daarom vrijspraak op deze punten, op het punt van de discriminatie. Waar was deze rechtbank wel wat nauwgezetter? Discriminatie ten aanzien van moslims. Daar hebben ze echt een aantal uitspraken even eruit genomen tegen het licht gehouden. En daar, daarvan hebben ze gezegd: uh, ja, ze zitten op het randje. Dat wel, meneer Wilders. Maar uh, ze zijn uiteindelijk binnen de context toch niet discriminerend. Ja, precies. Die context is belangrijk. Denk je dat er nog beroep volgt ja. nu van een van de partijen? Nee, uh, in ieder geval niet door het Openbaar Ministerie... en niet door uh, de verdediging, want er is al gehele vrijspraak. Maar de benadeelde partijen die zullen natuurlijk gaan kijken... ruimte zoeken om bij het Europese Hof... want uh, die hebben ook geen mogelijkheid om in Nederland in beroep te gaan... maar bij het Europese Hof om te kijken of ze daar nog iets aanhangig kunnen maken. Maar dat zal heel lastig worden voor ze. Goed. Jeroen de Jager, bedankt weer voor zover. Nou, nu daar Peter Reewinkel, burgemeester van Groningen en recht geleerde. Meneer Reewinkel, goedemorgen. Goedemorgen. meegeluisterd met de rechter die het vonnis heeft voorgelezen. Um, was dit volgens verwachting? Nou, er was natuurlijk uh, vrijspraak uh, gevorderd. Uh, en uh, die is er dus uh, totaal gekomen. Uh, ja. Geen haatzaaien, uh, geen uh, belediging. Uh, en ook geen groepsbelediging. Uh, af en toe wel grof en denigrerend. Uh, maar binnen de context uh, niet, niet strafbaar. Ja. Um, nou ja, dat op alle punten vracht, uh, vrijspraak is gevolgd, uh, dat is misschien voor sommigen verrassend. Dat de uh, uitspraak uh, overwegend positief uh, zou zijn mocht, uh, voor Wilders mocht na de opstelling uh, van zowel de verdediging als uh, OM uh, wel worden verwacht, denk ik. Ja, want dat het openbaar ministerie niet, niet tot een straf, uh, voor een straf heeft gepleit en dat het natuurlijk ook de verdediging pleit voor vrijspraak, dat hield niet in dat het dat ook automatisch zou worden. Nee, hoewel natuurlijk wel een principiële toetsing dan nog steeds door de rechter uh, wordt verwacht. Wat de rechter sterk laat meespelen is de context waarbinnen Wilders dat heeft gezegd. Dat hij het niet moslims allemaal en in het algemeen veroordeelt. Het soms zelfs voor ze opneemt als ze zich in zijn ogen goed gedragen. En hij plaatst het ook sterk in de context van Wilders als politicus. En ook het debat wat over de multiculturele samenleving... Uh, in Nederland uh, plaatsvindt. Hoe moeten we dit nou analyseren? Want uh, uiteindelijk zegt de rechter: um, ja, hij is misschien grof, uh, denigerend, maar um, in feite zegt hij: ho het hoort niet in een strafzaak thuis. Nee, daarbij uh, baseert de rechter zich in belangrijke mate ook op het zogenaamde gezwelarrest. Uh, waarbij uh, uitgesproken al is uh, dat het beledigen van een geloof niet uh, strafbaar is. Uh, daar daar uh, wordt sterk op uh, gebaseerd. En, en, en op basis daarvan wordt gezegd van ja, er wordt geen kritiek door uh, wilders op mensen zelf uh, geleverd, uh, maar op een geloof. En ja, dan moeten we constateren dat daar eerder al bij dat gezwelarrest... Uh, uitspraak over is uh, gedaan. Ja. Wat vindt u er eigenlijk van dat de rechter toch die een paar uitspraken... dat toch zo specifiek uitneemt, daarop ingaat en er toch ook een, een mening over geeft? Ja, hij loopt een aantal uitspraken uh, bij langs. Bijvoorbeeld ook de uitspraak over de tsunami van ons uh, wezensvreemde uh, cultuur, maar ook dan weer uh, dus uh, de constatering. Ja, dat gaat over een geloof en en nou ja, nogmaals dat arrest. Het beledigen van een geloof is niet strafbaar. Dan uh, uh, het, nog dezelfde dag sluiten van grenzen voor niet-westerse uh, uh, allochtonen. Daar wordt dan weer heel snel heel sterk. De context van het maatschappelijke debat. Uh, waaraan wilde als uh, politicus heeft uh, deelgenomen. Uh, en bij uh, Fitna, de film. Uh, wordt gezegd: uh, ja, daar zijn uh, kwetsende, chockerende. Uh, een kwetsende en chockerende manier van uitlaten en presenteren uh, geweest. Uh, u, u staat ook voor de film. U, u stond bijvoorbeeld ook op de uh, film, de aftiteling uh, vermeld. Uh, maar ook dan dus weer uh, die context uh, ja. in het kader van de multiculturele samenleving, debat wat over ook immigratie uh, plaatsvindt, ja, mag je uh, mag deze prominente rol en ook op deze manier dus uh, uh, vervullen. Peter Rewinkel, staatsrechtgeleerde. Hartelijk dank voor uw snelle reactie op het vonnis van de rechter. Graag gedaan. U kunt het nog allemaal even teruglezen op uw gemak. Ga dan naar onze website, nos.nl. Wij gaan nog eventjes ons uh, wagen aan het ritueel slachten. Althans, Joris, voor zolang dat nog kan, hè? Voor zolang dat nog kan, ja. En of dan, uh, als het ritueel geslacht is... of dan een staartstuk, een liefstuk, een schouderlap, een magere lap, een platte bil, een dikke lende, een osse staart... en een biefstuk of een bovenbil of een rosbief... hier nog op deze manier bij u in de slagerij in Deventer uh, kan liggen... Um, Bent u bang door de beslissingen die vannacht uh, genomen zijn uh, door de Tweede Kamer... dat u uw handel als slager niet meer zo kunt uitvoeren als dat u gewend bent? Ja, ja daar ben ik uiteraard bang voor. Uh, uiteraard, ja, als het, uh, uh, uh, natuurlijk zal mijn klanditie uh, eronder uh, natuurlijk. En dan natuurlijk zal ik daar, uh, ja, in, in de zin van economisch, natuurlijk wat minder worden. Ja, maar je kunt ook zeggen, ach, het is halal geslacht. Maar dan is het niet zo geslacht. Maakt het uit? Natuurlijk maakt het er heel veel uit. Natuurlijk maakt het heel veel uit. Want die hebben bepaalde plichten En uh, niemand die komt bij een ondernemer die al bijvoorbeeld al ligt over zijn product. Of ja, uh, uh, nee, dat, dat, zo wil ik niet mijn, uh, mijn product verkopen. Maar gaat u het dan ergens anders vandaan halen? Uh, ongetwijfeld zullen wij dan waarschijnlijk uh, ja, proberen... om een ander alternatief te vinden. Als het niet van Nederlandse bodem is... dan gaat het gewoon via de buitenlandse bodem. Ja, mijn uh, boer, die zal waarschijnlijk... Uh, waar, ik mijn vaste, waar ik mijn dieren van afneem... die zal op een gegeven moment dan gedag tegen moeten zeggen. Uh, okay. U bent klant hier. Uh, als u niet meer halal vlees zou uh, uh, verkopen... de manier waarop het nu gaat, dan koopt u niet meer? Nee, dan koop ik geen vlees meer, nee. Ik, uh, volgens mijn geloof moet het vlees moet halal zijn. En uh, ik kan niet bij de buurt super even een uh, pontje in gehakt halen. Dat kan wel, maar dat wil u niet. Nee, nee ik kan niet van volgens mijn geloof. Dus uh, dan, dan, dan mag geen vlees. En dan gaat u helemaal geen vlees meer eten? Nee, nee. nee Maak een bewuste keuze en dan, uh, dan mag geen vlees meer. Oké, okay, nou, dus dan in ieder geval niet meer een lamsbout... Been, kalsleesbeen of een lamschouder, of zoals het hier in uh, vol ornaat prettig rood aan het liggen is in de slakerij in Deventer. Joors van der Kerk, was dat? Over de gevolgen van het verbod op een ritueel slachten dat vannacht door de Tweede Kamer is gekomen. Dan snel terug naar de rechtbank in Amsterdam, daar waar de rechtbank Geert Wilders heeft vrijgesproken van alles wat hem tot lasten is gelegd. Jeroen de Jager met de eerste reacties. Ja, ik sta hier uh, vlakbij de rechtszaal. Oh, daar komt... Nee, we wachten natuurlijk tot uh, Geert Wilders naar buiten komt. Enorme menigte journalisten die zich hier... Uh, bij die uitgang van de rechtszaal heeft verzameld... om zijn reacties te halen. Eerst even naar Sietse Fritsma van de PVV. U heeft daar op de publieke tribune gezeten. Ik hoorde u ap uh, iedereen applaudisseren, hè? Ja, we zijn hartstikke blij dat dit uh, uit is gedraaid... op volledige vrijspraak. Had u erop gerekend, eigenlijk? Of was het toch nog spannend? Nou, we hadden het er wel op gerekend, ik in ieder geval. Maar je houdt toch altijd... Nog een klein beetje rekening met een worst case scenario. Maar uh, gelukkig, gelukkig uh, is het heel goed afgelopen en kunnen we dit eindelijk achter ons laten. De rechter was het nog wel tamelijk kritisch als het ging om dat punt van discriminatie van moslims vanwege hun godsdienst. Hè? Daar zei hij, ja Wilders is daar wel grof en denigerend. Nou laat ik zeggen dat ik het eens ben met de conclusie van de rechtbank. Namelijk dat uh, alles moet leiden tot vrijspraak. En uh, ja, wat daarvoor uh, is gezegd vind ik eigenlijk minder relevant. Het gaat om nou ja, het... dat is natuurlijk niet helemaal zo. Hè? Die uitspraak is wel gedaan, het is grof en denigerend, maar niet strafbaar. Is dat een reden om toch beter op je woorden te passen? Nou, het gaat mij om de conclusie nogmaals. De conclusie is dat er uh, volledige vrijspraak is... en uh, alles wat daarvoor is gezegd vind ik gewoon minder relevant. Ik, ik vindt het... wel dat ik je grof ben... en denigerend mag zijn. Nou, nou, ik ben het ook niet met alles eens wat gezegd is... maar nogmaals, het gaat om de conclusie, het is vrijspraak... Daar zijn we heel erg blij mee. We kunnen dit eindelijk achter ons laten. En dat is waar het om gaat. Okay. Dank u wel. Okay. Goed, uh, nou, wij wachten op die uh, reactie van Wilders. Uh, die is nog steeds niet naar buiten gekomen. Zodra dat gebeurt, uh, kom ik weer terug. En dan horen we jou onmiddellijk, Jeroen de Jager, op Radio 1. En dat zou zomaar kunnen zijn bij de collega's van de KRO. Want die zitten na ons. Sven Koeckerman, vertel eens. Je hebt, neem ik aan ook veel reacties, hè? Jazeker. naar nou, Jeroen de Jager, zodra Wilders uh -huh. of uh, Moscovits uh, zich uh, laten zien daar. Uh, we praten ook met Els Lucas. Dat is de advocaat die dit hele circus heeft aangezwengeld. Zij was de eerste die aangifte deed. Gerard Spong, die zich daarbij aansloot. Ook hem horen we zometeen En uh, de andere reacties die komen. Verder is er ook nog ander nieuws van het pensioenakkoord. Dat in duigen dreigt te vallen. Uh, daar maakt de, grote, uh, de Christelijke Vakbond, de CNV, zich uh, grote zorgen over. Over. Ik praat straks met Jaap Smit, dat is de voorzitter daarvan. En eh, het Pentagon wil over 100 jaar naar de sterren gaan reizen... met een bemande vlucht. Alleen vanwege de grote afstanden gaat het hier om een enkele reis. <lacht> dat zijn we er. zometeen Goedemorgen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws door het Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Geert Wilders is op alle punten vrijgesproken door de rechtbank in Amsterdam. Hij wordt niet schuldig bevonden aan groepsbelediging... en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims. De uitspraken van Wilders waren volgens de rechter toelaatbaar... in de context van het maatschappelijke debat. De rechtbank noemde een aantal citaten van de PVV-leider wel grof... denigrerend en opruiend en daardoor in principe discriminerend. Maar ze passen wel binnen de maatschappelijke discussie. Autofabrikant Saab raakt steeds verder in het nauw. Het bedrijf heeft geen geld meer om de salarissen te betalen. In een persverklaring staat dat met verschillende partijen wordt gepraat over een kapitaalinjectie. Maar Saab benadrukt dat er geen zekerheid is dat er echt geld op tafel komt. En de productie van Saabs ligt stil, omdat er ook nog steeds problemen zijn met de toeleveranciers. Dan zijn zojuist nieuwe cijfers bekend geworden van het CBS over de werkloosheid. En die cijfers zijn bekeken door economieredacteur Bert van Sloten. Bert, wat zeggen die cijfers? Die cijfers zeggen dat de werkloosheid in mei weer is gestegen met 8000. En dat is voor het eerst sinds januari dat er weer sprake is van een stijging. Het aantal banen in de collectieve sector, de zorg, overheid, onderwijs loopt uh, terug. Het zijn vooral overigens vrouwen die hiervan uh, de dupe zijn geworden. Het zijn nog niet zozeer de maatregelen van het huidige kabinet... maar het is een doorwerking van maatregelen van het vorige kabinet... Uh, waardoor die banen aan het verdwijnen zijn. Dus de werkloosheid in mei is gestegen met 8000. Vier minuten over half tien. Dit waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staat nog 110 kilometer file. Verkeer rond Amsterdam had veel extra vertraging... omdat de dicht dichtbleven vanwege een technische storing. Nog steeds veel file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Voorthuizen en laken 8 kilometer. Verderop tussen Gooi meer en Knopendiemen nog eens 6 kilometer... Een aanrijding op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmaat en Hoofddorp 9 kilometer. Zijn er twee rijns dicht? En op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stad en Knopend Muidenberg 9 kilometer. Was ook een aanrijding op de A10 de Ring Amsterdam. Daar staat tussen Geusveld en Amstel Business Park 10 kilometer. Geet ook vertraging de andere kant op. Daar staat tussen Kadoelen en Diemen 9 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De eerste reacties op de vrijspraak van Geert Wilders. Bijvoorbeeld van Els Lucas, de advocaat die de zaak aanzwengelde. En bij Jeroen de Jager staat nu Geert Wilders zelf. Natuurlijk ontzettend verheugd en blij ben...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 Uh, bezig met een uh, politiek proces is iets wat je niet in je koude kleren gaat zitten. Het kost tijd, het kost energie, het kost geld. Het is een hoop ellende wat je eigenlijk liever uh, aan de politiek als politicus besteedt. Dus ja, uh, uh, een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. En voor mijzelf uh, kan ik me nu weer helemaal op de politiek gaan richten. En ben ik als een kind zo blij. Ben de rechter noemde uitspraken wel grof en beledigend, meneer Wilders Ik kan maar één vraag tegelijk beantwoorden. De dus rechter noemde uitvragen? Ja, dat, ja dat gaat u gang. Nou, het speelt natuurlijk altijd in je achterhoofd. Ik ben er altijd van uitgegaan dat het tot niet anders kon leiden dan vrijspraak. Ook omdat het Openbaar Ministerie tot vrijspraak had gerecureerd. Maar dat speelt altijd in je achterhoofd van... het zou ook net zo goed anders kunnen zijn. Het had net zo goed veroordeeld kunnen worden. Dus zeker heb je dat in je achterhoofd zitten. Maar ik ben uiteindelijk toch heel blij... nogmaals dat niet alleen ik, maar dat die vrijheid van meningsuiting... en al die andere mensen in Nederland die eh, medestanders of tegenstanders eh, in een maatschappelijk debat... in een politiek debat ja, gewoon moeten kunnen zeggen wat ze eh, willen... zonder dat ze dat, eh, zich voor de strafrechter daardoor veroordeeld worden. Dus eh, ik ben daar ontzettend blij mee. Het belangrijkste, niet alleen voor mij. Voor mij valt er een enorme last van mijn schouders. Hoge beroep zou jaren kunnen hebben geduurd. Eh, dat hoeft nou allemaal niet meer. En mensen in Nederland weten dat ze, ook als het om islamkritiek gaat dat ze eh, nou ja, zonder strafbaar te zijn eh, kritiek kunnen leveren. En dat is eh, pure winst voor het debat meneer, wil, uh, in meneer, wil, Nederland. Heel wel grof en denigrerend op sommige punten? Ja, nou, dat mag de rechter vinden. Uh, het was soms ook de bedoeling om uh, grof en denigrerend te zijn. Dus dat is helemaal niet erg. Het uh, belangrijkste is dat het niet strafbaar is. En uh, ik iets heb gezegd uh, waarvoor, uh, uh, ja, waarvoor geen strafbare feiten zijn gepleegd.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 En uh, ja, daarvoor ben je niet strafbaar en dat is winst. Nogmaals, voor de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Meneer Wilde, u heeft eerder gezegd dat miljoenen mensen terecht te vertrouwen in de rechtsstaat kunnen als u zo wordt veroordeeld. Betekent dat ook wat u nu zegt bij deze vrijheid? Hebt ook vertrouwen in de rechtsstaat wel? Nou, wat ik heb, uh, toen heb gezegd, dat is, uh, heeft niet plaatsgevonden. Ik ben vrijgesproken. Uh, en nogmaals, een grote overwinning uh, voor die vrijheid van meningsuiting. Dus als het gaat om, nou ja, om de Nederlandse rechter die, waar ik bang voor was, eventueel tot een beoordeling zou komen... voor een politicus die namens anderhalf miljoen mensen spreekt, ook als die het over islamkritiek heeft... islamkritiek die nodig is, die ik ook, zolang ik zal leven, zal blijven uiten. En ja, dat is nog niet gebeurd, dus ik ben daar inderdaad heel erg verheugd over. Is uw eigen vertrouwen in de <tie> nou, Ik ben ontzettend blij met deze uitspraak van deze rechtbank, wat ik al zei. Um, uh, dit is het enige juiste vonnis, uh, niet alleen voor mij persoonlijk, maar voor al die mensen die vinden dat je in een verhit maatschappelijk debat, um, zeker ook als politicus, um, je niet voor de strafrechter moet uh, uh, verantwoorden en niet veroordeeld wordt, maar dat je dat gewoon um, in een maatschappelijk debat in de Tweede Kamer of daarbuiten uh, moet kunnen doen. En dat is de grote wens van vandaag: de vrijheid van meningsuiting. Oké, okay, we gaan hier uh, even weg bij de verklaring van Wilders. Daar kunnen we als daar nog uh, interessante dingen, worden gezegd... komen we daar later op terug. Uh, tot zover dus die eerste reactie van, uh, van Geert Wilders. Al dus NOS-collega Joen de Jager. Twee advocaten speelden een hoofdrol bij uh, de start van uh, deze hele rechtszaak. De eerste was advocaat Els Lucas... Die uh, deed in uh, augustus 2007 als eerste aangifte tegen Wilders. Aanleiding was de ingezonde brief van Wilders in de Volkskrant... waarin uh, de vergelijking stond tussen de Koran en Mein Kampf. Mevrouw Lucas, goedemorgen. Goedemorgen. Uw reactie op de uitspraak van de rechter? Uh, teleurstellend voor een deel. Uh, ik, uh, ik heb gemerkt dat de rechtbank zeer veel uh, waarde heeft uh, gehecht... aan uh, uh, toegevoegde uitspraken van Wilders in de zin van... Ja, maar ik heb niks tegen moslims, uh, wat uh, uiteindelijk in de uitspraak zo heeft meegewogen dat uh, uh, dat leidt tot niet strafbaarheid. Ik, ik zou u zeggen, in, in de gemiddelde strafzaak zie ik het nog niet zo snel gebeuren dat wanneer een verdachte zegt uh, dat hij het niet zo heeft bedoeld, dat dat dan leidt tot vrijspraak. Nee, en dus? Uh, heeft mijn rechtsgevoel een klein deukje opgelopen. Wat gaat u doen? Uh, berusten. U gaat niet in, uh, een poging doen om, uh, om de zaak nog uh, uh, opnieuw aan te kaarten? Of... Ik heb uh, begrepen dat een, een aantal uh, collega-advocaten uh, van plan zijn... om uh, richting Europees Hof van, uh, van Justitie te gaan. Dat vind ik op zich een, uh, een goede uh, insteek. Uh, en ik zal dat ook met, uh, met veel belangstelling volgen. Maar die, die route zal ik zelf niet gaan. Oké, okay. blijft u heel even aan de lijn als ja, u wilt. Ja. Want we hebben ook contact met Gerard Spong, meneer Spong. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U was uh, de andere advocaat, zou ik maar zeggen, die uh, naar het Hof uh, stapte. En uh, deze rechtszaak, in feite ja, uh, daarmee, min of meer ook mogelijk heeft gemaakt, als ik het zo mag formuleren. Wat is uw uh, gedachte bij de uitspraak van de rechter vandaag? Ja, net als mevrouw Lucas ben ik uh, teleurgesteld in de uitspraak. Want ik vind dat meneer Wilders wel degelijk uh, over de schreef is gegaan. En uh, tot mijn stomme uh, verbazing en lichte verbijstering noteerde ik uh, zo even dat hij. Uh, na de uitspraak heeft gezegd dat het ook de bedoeling was... om af en toe grof en beledigend te zijn. Ja, de naleiding deed hij dat van uh, een soort van uh, terechtwijzing van de rechter. Die zei, ja, het was van ja, nee, alles niet de, strafbaar, maar de rechter zei... Uh, die uitspraken in de richting van moslims waren grof, denigerend en kwetsend. En toen zei hij, uh, net zojuist bij de microfoon van Jeroen Jager... dat was ook de bedoeling. Ja, nou ja, dat is dus... Uh, dat is eigenlijk uh, een, een soort bekentenis... ...after de uh, fact. En na het vonnis had hij, deze, had hij deze uitspraak gedaan tijdens de terechtzitting... ...dan was hij waarschijnlijk veroordeeld. En dat vind ik dus wel een hele krasse ontboezeming van meneer Wilders. Maar goed, hoe het ook zei... Um, ...we zullen inderdaad uh, tijdelijk even moeten leven met dit vonnis. Ik vind zelf dat dit vonnis van de rechtbank aantoont... Dat er een uh, grote verdeeldheid kan zijn binnen de rechterlijke macht. over de grenzen van dat recht op vrijheid van meningsuiting. Want de rechtbank geeft toch eigenlijk een andere invulling. dan het Hof. Uh, dat is één. Twee, ik vind het teleurstellend. omdat uh, de rechtbank hiermee toch. Uh, de weg heeft geplaveid. Uh, om meneer Wilders vrij baan te geven. in het. Uh, in het toch, hoe je het ook bent of verkeerd... Uh, uh, tweede rangs burgers maken van moslims in onze samenleving. Want dat gescheld op de islam... Uh, en dat kunstmatige onderscheid tussen islam en, en, en, en moslims, ja, dat heeft maar één uitwerking. En je ziet het ook in verschillende artikelen in kranten en zo. Uh, het draagt bij tot het aanzetten van haat jegens moslims. Ja, maar wat is de consequentie van uw redenering? Want de rechter heeft de consequentie hem vrijgesproken. Is de, de rechter heeft hem vrijgesproken. Die zegt van nou, binnen de context van het maatschappelijk debat moet het net kunnen. Ja, dat is natuurlijk een ontzettende vage natte vingerredenering. Want wat is het maatschappelijk debat en wat is de context? En wanneer ga je buiten die context? Het is allemaal natte vingerwerk en het is gewoon een, een, een gevoel. Maar een echte concrete maatstaf voor de vraag... begeef je buiten de context van dat zogenaamde maatschappelijk debat... Is er niet. Laten we even wel wezen, dat maatschappelijk debat waar de rechter het oog op heeft, is tot dusver een maatschappelijk debat waar moslims niet of nauwelijks aan hebben deelgenomen. Nee, maar goed, u kunt het ermee eens zijn of niet? De rechter nee, heeft ik ben een... het er niet mee eens, dat nee. mag wel duidelijk zijn. <laughs> ja, zeker. Er komt maar... wel zaken voor. Nou zijn mevrouw Lucas, een aantal advocaten overweegt u naar het Europese Hof te gaan. Bent u een van die advocaten? Uh, wij denken er zeer ernstig over, maar we moeten dat volgens even goed bekijken en dat is op dit moment de enige methode om uh, te proberen uh, deze toch wel uh, vervelende uitspraak van tafel te krijgen. Dus u overweegt met anderen naar het Europees Hof van Justitie te stappen? Ja, zeker. En, en met welke andere advocaten? Nou, dat, uh, dat, dat moet ik nog even bezien. Er zijn een hele hoop advocaten die me, zich met deze zaak hebben bezighouden. Ja. En uh, ik, ik bekijk dat alleen voor mezelf en voor mijn cliënten. En dan zullen we wel eens zien wat er uit de bus komt en hoe we dat gaan doen. Ja. Maar dat is op dit moment wel iets wat uh, bekeken gaat dus, worden. Dus de uitspraak van de rechter betekent toch niet dat Geert Wilders van u af is? Uh, nee, zeker niet. Zeker niet. Mevrouw Lucas, er is natuurlijk heel veel commotie geweest ook in deze zaak. Al is het alleen maar omdat Bram Moscovici zijn advocaat tot drie maal toe heeft getracht de rechtbank te wraken. Eén keer gelukt. De rol van Tom Schalken, een van de raadsheren van het Openbaar Ministerie bij het Hof. Bij dat etentje of diner, hoe je het ook wil zien. En met Hans Jansen, de Arabist die hem zou hebben geprobeerd te beïnvloeden. Hoe hebt u naar de hele gang van zaken gekeken? Natuurlijk een beetje een toneelstukje. Um, en ik denk dat uh, als positieve uh, waardering over de uitspraak, ik heb hem nog niet kunnen vinden overigens op rechtspraak.nl uh, is dat de rechtbank het uh, zoals het hoort, gewoon over de inhoud is blijven hebben. Uh, terwijl uh, vanuit uh, de verdediging het vooral over de uitingsvormen en uh, ja, de, uh, de, de showpositie is gegaan. Was de showproces? Daar, dat heeft uh, ja, wel enige uh, elementen van, uh, van show gehad, absoluut. Ja. Uh, maar uh, daarin heeft de rechtbank in ieder geval de rug uh, tamelijk uh, recht gehouden. Ja, goed. Uh, je kunt ook zeggen, Geert Wilders zei het is een politiek proces. Het Openbaar Ministerie wilde in de eerste plaats al niet gaan vervolgen. Had er helemaal geen zin in. Uh, stond de uitspraak niet al bij voorbaat een beetje vast? Absoluut niet, want de inhoud van de beslissing van het gerechtshof op uh, de klaagschriften die zijn uh, ingediend uh, spreekt uh, wat mij betreft ook boekdelen. Ja. Uh, en uh, ja, er, er ja. ligt nu een vrijspraak, maar ik, uh, ik moet zeggen dat... Uh, de wijze waarop de rechtbank uh, haar opinie heeft gegeven... over uh, de woorden die meneer heeft uitgesproken... Uh, toch ook uh, ondubbelzinnig aangeeft dat het niet wordt gewaardeerd. Nee. Meneer Sprong, ik hoorde u ook reageren net. Um, uh, ja, u hebt een hele hoop gevraagd waar u mijn reactie precies op hebben? Nou ja, ik dacht dat u wilde reageren op wat mevrouw Lucas uh, net zei. Kijk, uh, we hadden het over uh, het feit dat het een beetje een, een showproces was. Was dat ook uw indruk? Nee, ik ben het daar niet mee eens. Ik vond het geen showproces. Ik vond dat uh, meneer Wilders en uh, Bram Moskowitz... die hebben uh, uh, alle processuele mogelijkheden die zij hadden benut. En dat staat een verdachte en zijn raad van vrij... Ik vind dat Moskowitz wat dat betreft uh, voortreffelijk is. Zo moet je uh, alle uithoeken en, uh, alle, van, van, van, de, van het wetboek opzoeken om uh, op een gegeven moment te bereiken wat je wil bereiken. En ja, dus uh, die wrakingsgeschiedenis uh, of die wrakingsincidenten dat was een, een middel om te bereiken dat het uh, OM niet ontvankelijk werd verklaard. Daar had uh, Bram uh, Moscovici en Wilders een, een belang bij, omdat zeker gelet op de <coughs> recente rechtspraak, die ook in het fonds wordt genoemd en waar de rechtbank, vind ik, een beetje gemakkelijk overheen stapt. Maar de risico's van een veroordeling waren uh, het laatste jaar eerder toegenomen en afgenomen. Dus er was ook wel een groot belang bij om het OM niet ontvankelijk te laten verklaren of ja. En, en dat je daarvoor die wraakingsprocedures gebruikt. Ja, dat was gewoon een legitiem middel. Uh, ik vind wel dat het, uh, hoe je het ook wenst of keert, het strafproces uh, wel een aantal uh, voordelen heeft gehad. En het eerste grote voordeel is dat uh, twee jaar lang op het scherp van de snede in Nederland gediscussieerd is over dat recht op vrijheid van meningsuiting. En dat is pure winst. Want nog vrijwel niet eerder is zo diepgaand van alle kanten gediscussieerd over dat toch wel fundamentele recht. Ja. Een tweede voordeel is dat de rechtbank en ook de rechtspraak lessen heeft kunnen trekken uit hoe je met de media moet omgaan in het strafproces. Die conclusies kan ik zeker onderschrijven. Mevrouw Lucas. Die conclusies kan ik zeker onderschrijven. Ja. Het is zo dat het Openbaar Ministerie vermoedelijk niet in hoger beroep zal gaan. Dus daarmee is de zaak, wat deze kwestie betreft, af. Als Wilders zich. Ja, vermoedelijk na... niet. Het is definitief zeker dat we niet in hoger beroep kunnen gaan. Want die... je kan niet van een vrijspraak in hoger beroep. Nee, dat is waar. Daar hebt u <laughs> volkomen gelijk in. Um, de, uh, de vraag is wel: als Wilders zich nu gesterkt voelt door de uitspraak van de rechter, um, uh, of u hem des te kritischer zult blijven volgen en of u ze, zodra hij in uw ogen weer over de schreef gaat, dat u weer een Aanklacht indient. Nou, ik ben geen, ik, ik, ik, ik ben, uh, de, de, zo net is het woord islam-bashing gevallen. Ik ben geen wilders-bashing. Dus uh, ik, ik ben niet een soort wilders-jachtvon. Uh, nee. En uh, is mij wel... ging het om de raak. En we zullen de, de, de, de, meneer Wilders daar kritisch moeten volgen. Dat, dat, dat is vanzelfsprekend. En als we naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stappen. dan is hij natuurlijk nog niet van ons af. Uh, maar het, het is zo dat uh, we moeten het ook niet overdrijven. Uh, op een gegeven moment moet je ook zeggen. zoals de, uh, een, een bekend spreekwoord in het recht luidt. op een gegeven moment moet een, een proces een einde hebben. Juist, en dat. Ja. Is... Nou ja, ik kan toevoegen, ik heb ook niks tegen Wilders, maar wel tegen sommige van zijn uitspraken. Ja. Als uh, Gerard sprong naar het Europese Hof stapt, sluit u zich daar dan bij aan, mevrouw Lucas? Ik, uh, ik ga dat op een afstand volgen. U gaat dat op een afstand volgen, goed. Wanneer weten we dat eigenlijk, meneer Sprong, of u naar het Europese Hof zult stappen? Nou, wanneer ik een beetje uh, de, de, de, dat vonnis goed bestudeerd heb en wanneer ik terug ben van vakantie. Dus dat duurt een, duurt een paar weken? Ik weet niet hoe lang u met de Oh gaat. ja, de termijn om naar het Europese Hof te stappen is zes maanden na heden. Goed. Dus uh, in de komende zes maanden, dat zullen kritische maanden worden. Oké, okay, ik nodig u en van... enige tijd weet meneer Wilderstad. Ik nodig u van harte uit om uh, uw uh, beslissing uh, hier kenbaar te maken. Oh, dat zal ik goed in mijn oren knopen. Gerard Spong, hartelijk dank. Els Lucas, ook hartelijk dank allebei. Goedemorgen. Ja. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u net bijzonder interesseert. Deze week is Wimbledon weer begonnen bij het Grand Slam toernooi dat hier aan vooraf gaat. Roland Garros in Parijs wordt op gravel getennist zoals u weet. Daar stapt de scheidsrechter regelmatig uit de stoel om de afdruk van de bal op de gemalen baksteen te gaan bekijken. Om nou te zien of deze in of uit was. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk bij gras? Tenniscommentator en voormalig tennister zelf, Marcella Mesker, heeft het antwoord. Ja, op gras is het tegenwoordig heel gemakkelijk, want uh, we hebben het uh, beroemde Hawkeye-systeem. Dus dat wil zeggen de computeranimatie die een uh, drie-dimensionaal beeld van de balafdruk uh, maakt. En dan kan je exact zien of een bal in of uit is. Nou, dat is natuurlijk pas van de laatste paar jaar. Uh, daarvoor had Wimmelden het zogenaamde Cyclops systeem, de cycloop. Nou, dat was een apparaatje dat mette eigenlijk alleen de serviceafdruk. En dan ging er een piep als die uit was. Was niet zo betrouwbaar. En daarvoor, ja, denk maar aan de tijd van John Macro... Eh, dan waren het gewoon de lijnrechters die moesten beslissen of een bal uit of in was. Want een afdruk zie je dus niet op gras. Het enige wat spelers wel eens doen, dat ze de bal bekijken... en dan kijken ze of daar bijvoorbeeld krijt aan zit, kalk. Eh, want de lijnen op Wimmel op de grasbanen die zijn van kalk. Die worden erop gerold, als het ware. Dus dan eh, kijken ze naar de bal. En, maar ja, goed, het is natuurlijk geen bewijsmateriaal. Dus gelukkig hebben ze nu het Hawkeye-systeem kan daardoor uh, ja, uh, de discussie uh, nooit meer losbarsten. Al dus Marcella Mesker vanaf Wimbledon heeft u ook een vraag bij het nieuws mailt u ons dan vooral naar goedemorgen Nederland, Het is uh... Zeven minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar België. Geheime documenten die werden achtergelaten in een rioolpijp in de berm van een Belgische snelweg. NAVO-secretaresses die spioneerden voor het Oostblok. Zes maanden lang dook de Belgische onderzoeksjournalist Christophe Kleriks in de archieven van de Oost-Duitse Stasi, de Roemeense Securitate en de Tsjechoslowaakse en Bulgaarse staatsveiligheid. En wat blijkt? België is al decennia lang een broeinest van internationale spionage. Christophe Kleriks, goedemorgen. Goedemorgen. Een half jaar dus al die archieven doorgeploegd. Om, op welke schaal vond die spionage nou plaats... We spreken toch wel over uh, tientallen, misschien wel honderden buitenlandse spionnen... die in Brussel, uh, hoofdstad van Europa, dus aan de slag waren. En die daar zelf allemaal uh, kleine netwerken van informanten opzetten. Dus je spreekt toch over minstens duizend mensen... die betrokken waren bij inlichtingenwerk tijdens de Koude Oorlog. Dat is gigantisch natuurlijk. Ja, dan denk je meteen aan het hoofdkwartier van de NAVO... dat uh, daar ook in Brussel is gevestigd. Absoluut, en dan met name uh, comité's uh, van de NAVO, zoals het comité rond de nucleaire planning, het comité uh, rond wetenschapsbeleid. Dus een aantal heel concrete doelwitten binnen de NAVO kwamen in aanmerking. Ja. Uh, daarnaast ook de, de ontluikende Europese instellingen uh, die in die tijd uh, in hun kinderschoenen stonden. Uh, andere doelwitten van buitenlandse spionnen uit het wachtshop Pact waren bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassade ja. of het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Juist. En ik begrijp dat met name de Oost-Duitsers nogal uh, slim waren, want die stuurden loverboys af op de secretaresses van de NAVO. En dat deden met veel succes. Uh, een aantal uh, jonge dames die uh, als secretaresse heel wat toegang hadden tot vertrouwelijke informatie van de NAVO. Die ja, vielen in zweem voor de knappe uh, uh, Oost-Duitse loverboys. Uh, zij werden dan uiteindelijk bekend als de mataharis van, van de NAVO. Oerse Lorenzen is zo'n dame die in de geschiedenisboeken is gegaan als het liefje van. Een, een stasi -spion. En ja, inderdaad, ze hebben dat met zeer veel succes gedaan. En die zin dat er echt duizenden NAVO-documenten op die manier... Uh, in Berlijn zijn beland. Kon u al uw archieven in die u wilde om alles boven water te tillen? Ja, de, de archieven in Oost-Europa zijn sinds een aantal jaren uh, vrij goed toegankelijk. En je moet natuurlijk als journalist een aantal procedures volgen in termen van uh, informatie aanvragen. Maar eens je daar bent, kan, heb je vrij goed toegang ja, tot allerhande uh, staatsgeheimen die, die jarenlang uh, in, de, in de archieven hebben opgeslagen gelegen. En dat op zich is dus misschien wel een idee voor een Nederlandse journalist die dezelfde oefeningen kan doen. Juist. Um, is dit nou uh, voorbij? Ik bedoel, de Koude Oorlog was natuurlijk de hoogtijdagen uh, van... Uh, uh, internationale spionage tussen oost en west. Zijn al die spionnen inmiddels weer verdwenen uit Brussel... nu de uh, detente definitief is ingetreden, zal ik maar zeggen... na de val van de muur? Ja, goeie vraag. Op mijn website targetbrussels.be citeer ik uh, de Belgische staatsveiligheid, zeg maar de AIVD van België. En zij zeggen uh, in een artikel dat de, het niveau van de spionage anno 2011 in Brussel uh, nog altijd even hoog is als tijdens de Koude Oorlog. Dus met andere woorden, nee, het spionagegebeuren is niet gewijzigd. Wat je wel hebt, zijn natuurlijk andere spelers. Denk aan China bijvoorbeeld, denk aan uh, Marokko, ook bevriende landen zoals de Verenigde Um, dat is niet. Twee, ook het feit dat er meer technologie wordt ingezet om te spioneren. Ja. Maar daarnaast zijn er ook nog altijd oude tricks, zoals uh, ontmoetingen op restaurants, op cafés, waarbij men probeert iemand echt over de streep te halen om informatie door te spelen. Brussel, nog altijd het broeienest van internationale spionage. Allemaal te lezen in Knak Wereldtijdschrift. Christophe Klerks, ik uh, dank u hartelijk. Straks, dames en heren, het pensioenakkoord is ernstig in gevaar door het geruzie binnen de FNV, zegt de voorzitter van het CNV. En dat is Jaap Smit. Met hem praat ik in het vervolg van Goedemorgen Nederland. na de reclame en het nieuws met Dorad Meegis. Dan kom je tot twee dingen. Toe pengens. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert het Zomerreces. Twee weken lang gesprekken met parlementaire kopstukken. die terugkijken op een roerig jaar in de politiek. Het zomerreces. Met vanavond Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP. U kunt mij van alles verwijten, behalve dat ik te vroeg gepiekt heb. <tie> Emiel Roemer, over zijn hoogte- en dieptepunten. Het zomerreces in twee dingen. Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.